Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Oh oh. in met het NOS-journaal. Turkije heeft twee vermeende Nederlandse terroristen op het vliegtuig gezet naar Nederland. Dat schrijft het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken op Twitter. Mogelijk gaat het om Syrië-gangers, meldt een Turks persbureau. Het is niet duidelijk bij welke groepering de twee zouden zijn aangesloten. In november stuurde Turkije ook al twee Syriëgangers terug naar Nederland. Toen ging het om twee IS-vrouwen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en het OM hebben nog niet gereageerd. In Parijs is het wederom tot confrontaties gekomen tussen gele hesjes, stakers en de politie. Er werden onder meer brandjes gesticht in het centrum van de stad en barricades opgeworpen. Sinds begin deze maand wordt er fel gedemonstreerd tegen de voorgenomen pensioenhervormingen van de Franse president Macron. Daardoor ligt het openbaar vervoer in Parijs al nagenoeg de hele maand plat. Ongeveer 300 mensen hebben meegedaan aan de fakkeltocht in Scheveningen. Een demonstratieve tocht langs plekken waar andere jaren de vreugdevuren werden opgebouwd. De bouwers kregen dit jaar geen vergunning voor de vuurstapels na de enorme vonkenregen van vorig jaar. De tocht is rustig verlopen. De gevangenis in Alphen aan de Rijn krijgt een anti-smokkelnet boven de luchtplaats. Dat net moet voorkomen dat smokkelaars spullen over de muur de gevangenis ingooien. Op dit moment is de luchtplaats om die reden nog gesloten. Een supermarktketen Lidl roept brie terug vanwege de vondst van de E. coli-bacterie. Die bacterie staat beter bekend als de poepbacterie... en kan diarree veroorzaken. Het zou gaan om een kleine partij kazen die besmet is... maar uit voorzorg kunnen mensen hun brie terugbrengen. Ze krijgen dan hun geld terug. En het weer. Vannacht zijn er brede opklaringen... en vriest het op veel plaatsen licht. Lokaal kans op een mistbank. Morgen deels bewolkt, maar ook wat ruimte voor de zon. Het blijft droog en het wordt ongeveer 4 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Radio. I'm With DJ Malzo. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo.